5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Politie controleert coffeeshops op verkoop van zware wiet. Het kabinet blijft bij fusie Randstad-provincies. En Meta de Vries overleden.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 Al Bayrak werd vorige week om gesteld... naar berichten over haar functioneren. het onderzoek van een NOS bleek dat het werkklimaat... bij het COA was verziekt door haar manier van leiding geven. En ook bleek dat ze verkeerde informatie had gegeven... over de hoogte van haar salaris. Minister Leers stelde daarop een vervanger aan... die deze week aan de slag is gegaan. Het bezwaar van Al wordt komende woensdag... door de Haagse rechtbank behandeld. De twee Liberiaanse Nobelprijswinnaressen hebben gezegd... dat de vredesprijs een onderscheiding is voor alle vrouwen in Afrika. President Johnson Sirleaf van Liberia en een landgenote Lima Bowie delen de prijs met de Jemenitische activiste Dawakul Karman. Ze worden alle drie geëerd voor hun strijd voor vrouwenrechten. Het Nobelcomité prees hun geweldloze strijd voor de veiligheid van vrouwen en voor het recht van vrouwen om volledig mee te doen aan het vredeswerk. De enige negatieve reactie kwam van de Liberiaanse politicus Winston Truman. Hij noemde de prijs voor zijn rivale president John Sirleaf onervaardbaar en onverdiend. Minister Rosenthal noemt alle drie de vrouwen boegbeelden. Het is een prachtig signaal dat de prijs gaat naar vrouwen die hebben gestreden... en strijden voor vrijheid, vrede en stabiliteit in de wereld. Al dus Rosenthal. De kleine luchtvaartmaatschappij Solid Air uit Eindhoven is failliet verklaard. Het bedrijf moest onlangs alle privéjets drie maanden aan de grond houden. De inspectie voor verkeer en waterstaat had geconstateerd dat de piloten niet goed getraind zijn. En ook verliep de registratie van mankementen niet volgens de regels.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 Het weer nog. Vanavond is het wisselend bewolkt en buiig. Daarbij is een kleine kans op onweer. Morgen wisselen wolkenvelden, zonnige momenten en enkele buien elkaar af. Zat een frisse noordwestenwind in de maxima komen uit rond een graad of 13. Dagen daarna verlopen bewolkt en regenachtig. ANWB Verkeersinformatie. Het buiige weer veroorzaakt langere files dan anders. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer. Verderop op diezelfde A12 richting Arnhem 10 tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen. Het is ook druk aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht West 10 kilometer. En in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Eindhoven. Hoewel de weg inmiddels vrij is, staat er nog wel een lange file... tussen de Afrit Hilvarenbeek en Beek en Oorschot nog 11 kilometer...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 hele goede middag. Lekker weg in eigen land wordt nooit meer hetzelfde. We staan zo stil bij het overlijden van Meta de Vries. En wat is er toch aan de hand bij die Britse banken dat ze minder kredietwaardig zijn? Maar eerst, Mark ontmoet Angela. Zeer interessant, zo noemde bondskanselier Angela Merkel het Nederlandse voorstel... om een eurocommissaris te benoemen die zich alleen met de stabiliteit van de euro bezighoudt. Ze zei dat na een lunch met premier Mark Rutte vandaag in Berlijn. Daar is een solche idee voor een commissaris die bijzondere bevoegdheden had, zeker een zeer interessante idee die Duitsland doods ook ondersteunt. En ik geloof we sollten in de richting ook verder denken. We moeten erover verder denken. Premier Rutte was blij met die reactie. Dat vertelde hij aan verslaggever Ajaan Hollander. Onderweg terug in het vliegtuig naar Nederland. Meneer Rutte, alweer terug richting Nederland. Ik heb het idee dat die Eurocommissaris goed is gevallen in Duitsland. Dat klopt. De voorstellen van Nederland om landen te dwingen zich aan de afspraken te houden waar het gaat om de begroting, dat je geen schulden mag maken meer dan maximaal is toegestaan. En daardoor hebben we ook al die ellende gekregen nu met Griekenland. Daar moeten we voor de toekomst voor komen. Daar heb je zo'n commissaris voor nodig. Dat valt een goede aarde. En met Arjan Noorlanden, die ondertussen geland is... praten we nog eventjes verder. Maar Arjan, uh, Merkel en Rutte zien die nieuwe commissaris dus wel uh, zitten. Maar ja, uh, wij zijn maar twee landen, zal ik maar zeggen, bij elkaar. Betekent het dat die er komt? Nee, dat betekent het helemaal niet. Want er zijn, wat je zegt, er zijn 17 landen in Europa... die moeten het er allemaal mee eens zijn. Uh, Nederland is voor een streng beleid. Duitsland nu ook. Dat sluit zich aan bij Nederland maar uh, bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen waar het economisch wat minder gaat... zijn niet zo van die strenge controle door zo'n eurocommissaris. Dus dat moet allemaal nog maar gebeuren. Maar als Angela Merkel ergens achter staat... is de kans wel ineens veel groter dat het ook gaat lukken. Want zij betaalt het meest van dat noodfonds, überhaupt in Europa. Ze zijn de grootste economie daar in Duitsland. Dus als zij het wil, is de kans wel een stuk groter geworden. Ja. Nou kan ik me niet voorstellen dat uh, premier Rutte alleen naar Berlijn is gevlogen... om het over die eurocommissaris te hebben. Waar hadden ze nog meer over? Nou, dat was wel heel belangrijk voor ze... ze ze zijn namelijk hier met dat plan gekomen twee weken geleden... en ze moesten steun hebben. Niemand wilde dat nog openlijk. Dus op de terugweg was er ook onder ambtenaren die mee waren gevlogen... ook wel een jubelstemming. Maar dat was natuurlijk niet het enige. Over anderhalve week is er een eurotop in Brussel. Dan gaan die regeringsleiders weer proberen om de knoop door te hakken hoe ze de euro nou moeten redden. En dus ging het ook weer over Griekenland. Hoe moeten we nou zorgen dat de Grieken mee blijven doen, zodat we ze niet failliet moeten laten gaan. En weer hebben ze samen afgesproken. We gaan samen die harde lijn die Nederland en Duitsland uh, al wat langer aanhouden, daar volgende week in Brussel uh, ook weer verkopen. Ja, en ondertussen is er nog iets. Uh, Merkel was uh, gisteren in, uh, in uh, het Europese parlement, daar heeft ze het ook gehad over meer steun aan de banken in Europa. Ging het daar ook nog over? Daar ging het ook nog over en daar ging het natuurlijk gisteren ook in de Tweede Kamer over bij de financiële beschouwingen toen de Tweede Kamer groen licht gaf om het mogelijk te maken omdat noodfonds om landen te helpen ook mogelijk wordt om banken te helpen. Nou, daar is veel twijfel over. Moeten we dat wel doen? Banken helpen met belastinggeld ook uit Nederland. Dus Marco en Rutte hoorden we uh, uh, off the record, zullen we maar zeggen, hebben uh, afgesproken om bij die eurotop volgende week nog eens duidelijk te maken dat als een bank in de problemen komt, zodat ze eerst zelf moeten regelen. Als dat niet lukt, moet dat land waar die bank dan toevallig staat het maar proberen te regelen. En pas als allerlaatste uitvlucht kunnen ze een beroep doen op uh, bijvoorbeeld Nederlands belastinggeld in dat noodfonds. Ja, en was tijdens die ontmoeting al bekend dat Moody's die banken in Groot-Brittannië en in Portugal had afgewaardeerd? Nee, ik ben bang van niet. Dat was net daarna. Dat was net daarna. Ja. Goed, dan kunnen ze dat ook nog niet besproken hebben. Dankjewel, Aja. Want die kredietbeoordelaar Moody's, die heeft bij elkaar 21 Britse en Portugese banken afgewaardeerd. Dat wil zeggen, ze zijn risicovoller geworden. Er is een grote bank bij, de Royal Bank of Scotland. En die is ook in Nederland actief en zelfs sinds mei 2020 de huisbankier van de Nederlandse staat. Praten we over met financieel redacteur André Mijnema. André, waarom heeft Moody's eigenlijk deze banken afgewaardeerd? Dat zat er eigenlijk aan te komen. De voorbije maanden was er behoorlijk wat onrust. Hebben banken behoorlijk moeten afschrijven op staatsobligaties, op beleggingen daarin, op vorderingen die ze op elkaar hebben. Dat verandert het risicoprofiel van een bank en dus moet je als kredietbeoordelaar dat risicoprofiel aanpassen. In dit geval dus naar beneden bijstellen. De bank heeft meer risico's, minder kredietwaardigheid dan de voorbije tijd. En nou valt op dat het niet alleen grote banken zijn, maar ook een aantal kleintjes ja, de kleine bankjes die uh, leiden uiteraard ook onder de crisis. Voor de Britse kant zijn het wel met name dan soort financiële instellingen... die vooral actief zijn in de vastgoedmarkt, waar ook heel veel klappen zijn gevallen. Geen echte spaarbanken zoals de grote banken. Maar er zitten twee grote banken bij die behoorlijk impact hebben. En dat zijn belangrijke banken voor de overheid. En dus zegt Moody's, bij geloof ik wel dat de Britse overheid... die grote banken overeind zal houden. Of ze het ook met de kleine banken zullen doen, is mijn vraag. Ja, daar hebben ze dan twijfels over. Wat zijn dan de gevolgen voor de banken? Nou, dat betekent in ieder geval voor de banken dat ze daardoor een soort smetje hebben opgelopen. Uh, ze worden natuurlijk aangemerkt door de collega-banken... als zij een bank die een hoger risico heeft dan uh, voordien. En ze zullen een hogere risicoopslag moeten gaan betalen... wanneer ze geld aan willen trekken op de kapitaalmarkt. Dus het kost hen iets meer geld. Het wordt iets duurder voor hen om geld te lenen. Ja. Wat is dan op zo'n dag als vandaag de reactie op de financiële markten? Nou, Die schrokken een heel klein beetje, want ze zagen natuurlijk erbij wel een beetje aankomen. Uh, tegelijkertijd houdt men als bank natuurlijk elkaar nou letterlijk in de gaten. De verhoudingen zijn een beetje verziekt ook in Europa. Er is veel wantrouw tussen banken onderling. Dus dit soort banken krijgen wel een kruisje achter hun naam... wanneer ze met elkaar zaken doen. Tegelijkertijd is er wel weer een zorg erbij... dat banken die men als groot en betrouwbaar achter... dan toch afgewaardeerd worden en een smetje krijgen. Maar tegelijkertijd waken banken er ook voor... om de zaken nog verder te laten escaleren. En beleggers, ja, zoals gezegd, zagen erbij een beetje hangen... dat er zo'n afweding zou komen... Dus die raak ook niet in paniek. Ingeprijsd heet dat André. Dankjewel. André Mijnema, financieel redacteur was dat. Bij een busongeluk op het Indonesische eiland Java is zeker één Nederlander om het leven gekomen. Zeven andere Nederlanders raakten gewond. En twee zijn er ernstig aan toe. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Correspondent Michel Maas is in Indonesië. Michel, wat is er tot op heden bekend over, over überhaupt het aantal slachtoffers? Ja, het aantal slachtoffers dat, dat dreigt op te lopen. De politie hier van Soebang, waar het ongeluk gebeurde... heeft een lijst met uh, namen van de slachtoffers bekendgemaakt. En daarbij ook laten doorschemeren dat er uh, meer dan één Nederlander is omgekomen. Misschien twee, misschien zelfs drie Nederlanders uh, onder de doden zouden zijn. En ja, verder uh, heeft het ziekenhuis bevestigd... dat er inderdaad zeven Nederlanders uh, onder de gewonden zijn. Maar hoe ze er precies allemaal aan toe zijn, daarover was vanavond... in ieder geval hier nog niks uh, definitiefs te Ik weten te komen. Ik zeg een busongeluk, maar wat voor soort ongeluk is dat dan? Nou, het was een toeristenbus. De mensen, 13 toeristen en 3 Indonesiërs... die waren op weg naar een toeristische attractie... de hete bronnen van Chia Dat is een toeristische een paar uurtjes rijden van de stad Bandung. En die weg daar naartoe gaat over uh, nogal uh, bergachtig, heuvelachtig gebied... door de theetuinen en zo. En in, op een steil deel van een van die heuvels... Uh, begaven de remmen van de bus het kennelijk. Want uh, in plaats van af te remmen ging de bus daar steeds harder. En de chauffeur die verloor de macht over het stuur... En de bus die raakte van de weg en sloeg over de kop... en kwam ondersteboven uh, een heel aantal meters lager terecht. Ja, en jij zegt het aantal slachtoffers uh, kan nog wel eens oplopen. Is wel al duidelijk hoeveel mensen er überhaupt in die bus zaten? Ja, er zaten dertien toeristen zaten erin. De meeste waren Nederlanders. En verder een uh, gids die is uh, onder de slachtoffers, die is omgekomen. En een chauffeur en een bijrijder. Dus in totaal zestien mensen. Dankjewel, Michel. Michel Maas was dat vanuit Indonesië. Zo meteen gaan we praten met VPRO-collega Jacqueline Maris... over haar ontmoeting met de Liberiaanse president Ellen johnson Sirleaf. Die kreeg namelijk vandaag de Nobelprijs voor de vrede. Overigens samen met twee andere vrouwen. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene met een drukke vrijdagavondspits. Ja, het is inderdaad... alle dagelijkse files zijn een stukje langer dan anders... Verder zijn er een paar ongelukken gebeurd die voor extra oponthoud zorgen, zoals op de A12. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht. Daarbij is een vrachtwagen met een aanhanger geschaard. Bij Woerden is daardoor de afrit dicht en dat leidt tot een file van 5 kilometer tussen Nieuwerbrug en Woerden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ze staat ook wel bekend als de Iron Lady van Liberia, de president Ellen Johnson Sirleaf. Een van de winnaressen van de Nobelprijs voor de Vrede. Nobelprijscomité waardeerde haar vreedzame strijd voor vrede en voor economische en sociale vooruitgang. Ook het versterken van de positie van vrouwen en hun veiligheid werd genoemd als reden voor de toekenning. Jacqueline Maris, journalist bij VPRO's bureau Buitenland, heeft jarenlang verslag gedaan vanuit Liberia. En nu aan de lijn, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je al een reacties trouwens gehoord vanuit Liberia? Hoe wordt daar gereageerd? Ja, ik ben natuurlijk meteen gaan bellen. En uh, ja, mensen zijn enorm trots. Het is ook een echte boost om dat op zijn Amerikaans te zeggen. Het, het is ook enorm verdiend zeggen mensen. Want die zeggen van bij de onder de dictator Doe in de jaren tachtig was zij al in verzet. En heeft ze in de gevangenis gezeten. He, het is dus een vrouw die, die, die heel erg betrokken is bij Liberia. Wel in Amerika gestudeerd. En het is, heeft, ze komt uit de elite. De, de Liberiaanse uh, ja, de, de intellectuelen die allemaal in Amerika Amerika gingen studeren in die tijd. En uh, ja, ze zijn gewoon heel erg trots op haar. En jij hebt haar ontmoet. Wat voor vrouw is het? Uh, ze was toen, dat is in de vorige verkiezingen, toen ze dus voor het eerst uh, de, aan de verkiezingen meedeed. In een vrij Liberia, sinds de dictator Charles Taylor is verdwenen. Uh, heel druk. Ik had een afspraak, eigenlijk tien minuten lang, om tien uur s avonds En ze was had daarna nog afspraken en ze was toen al 66, kan je je voorstellen. Ik kreeg tien minuten en ik had een gerucht gehoord van haar uh, dat ze... Charles Taylor gesteund had. Wat een opmerkelijk verhaal was, wat Ronde deed. Wat ook in de verkiezingscampagne gebruikt werd door haar uh, oppositie, zeg maar. Die zeiden van, she brought war to Liberia. He, ze had dan oorlog gebracht. En ik stelde haar die vraag in de laatste minuut. Want ik dacht, die vrouw gaat mij eruit gooien. En ik was ongelooflijk verrast hoe, hoe open ze daarop antwoorden. En dat kunnen dat, we laten horen. Ja, dat kunnen we laten horen. Because we support it... You know, in the early days of Taylor when we were battling a military regime under which we had oh, suffered oh, oh. and we had been jailed and we, were not, oh. yeah. yes, and we were not making progress and we thought, like in South Africa, some military pressure would, would lead to it. And immediately we saw that Mr. Taylor really was a criminal at heart and he was seeking power for self-enrichment and he killed some of our colleagues. Immediately we turned course and have fought him consistently I find it difficult for somebody to blame me when many of those who are talking stayed in the Taylor regime, saw him for what he was, benefited from his regime, and then now talk about something. But, you know, that's the cross. We all have to bear a cross in this life, and, and that's the cross where we, we all do make some bad judgment along the way. Ja, Dat klinkt alsof ze het bagatelliseert dat je allemaal wel eens een foute beslissing neemt. Maar wat ze probeert te zeggen, het was de tijdgeest. En daar ben ik bij heel veel van die elite uh, hè, die allemaal in Amerika studeerden, zoals ik al zei, tegengekomen. Dat iedereen wilde van die dictator doof af. Dus het was eigenlijk heel normaal, of heel normaal, het was uh, niet, niet ongebruikelijk om Taylor te, te steunen. Maar zij heeft hem zelfs financieel gesteund. En dat, leg, dat legde ik haar helemaal aan het eind van het interview haar voor. Dat ze 10.000 dollar had gegeven. Dat had ik ook ergens opgepikt. En ook dat ontkende ze niet. Dus ik, ik vond dat echt indrukwekkend dat ze zo frank en eerlijk naar voren trad. Daarna is er een waarheidscommissie gekomen. Toen heeft ze het dus aan het volk moeten vertellen... Dat was uh, moeilijk voor haar en ze heeft er excuses aangeboden. En ja, er is nog steeds een dispuut of ze wel of niet uh, met deze verkiezingen mee had mogen doen, omdat ze dus eigenlijk uh, het terrorisme en de terreur gesteund zou hebben. Ja, maar goed, zij uh, ja. uh, is, is ondertussen is president. Wat, wat, als je op die periode terugkijkt, hè, hmm. wat, wat is haar belangrijkste verdienste geweest? Ik denk haar realiteitszin. Kijk, want na zo'n oorlog, hè, want vijftien jaar lang is daar alles kapot gemaakt kinderen niet naar school, et cetera, iedereen denkt Oh, we hebben een president en we vertrouwen op haar. En ze gaat alles veranderen. Maar dat kan natuurlijk niet als alles kapot is. En ik moet zeggen, in die zes jaar heeft ze eigenlijk heel veel gedaan. De wegen zijn enigszins hersteld met behulp van de Chinezen. Er is een beetje licht in Monrovia, in bepaalde gedeelten. En ze probeert mensen wel duidelijk te maken... dat dat niet allemaal in één keer als een soort uh, wonder uit de hemel komt vallen. Daarnaast, wat ik belangrijk vind, ze heeft ook een lange termijn visie. Namelijk het businessklimaat. Hè? Je, moet, je moet investeringen aantrekken om het land weer... waar ook ...mineralen zitten, er waren mijnen vroeger, ijzermijnen... Da ...om dat weer op gang te krijgen, zodat er werkgelegenheid is... En het land op een gegeven moment weer op eigen benen kan staan. Ja. En dat heeft ze ook die, die, voortdurend die afweging moeten maken. En ik denk dat ze dat zeer redelijk heeft gedaan de afgelopen jaren. En ze krijgt die Nobelprijs natuurlijk ook voor haar verdiensten... voor de ja. rechten van de vrouwen. Ja. Uh, wat is haar rol daarbij dan? Nou, ze, ze had al... Voor de president was een aantal NGO's zelfs... Hè, waarbij ze vrouwen op het platteland hielp. Maar wat ze nu heel actief heeft gedaan... allereerst haar regering. Er zitten heel veel vrouwen in, op machtige posities. Ze heeft uh, beurzen voor meisjes. Ze heeft... Uh, vrouwencollectieven gestimuleerd. Het, het, meisjes laten studeren. Uh, ze heeft marktplaatsen gebouwd in de landelijke gebieden in Liberia. Dus waar marktvrouwen dan weer terecht kunnen om handel te drijven. Dus op die manier heeft ze geprobeerd het te faciliteren dat, dat vrouwen zelfstandiger kunnen zijn en ma een makkelijker leven kunnen krijgen. Ja, je hebt er ook al gesproken hierover. Ja. Yeah. Zullen we even luisteren? Ja. Yeah. You go around and talk to women. The women are almost passionate. That uh, our country has been ruled by men for over 150 years, and they think it's time to give a woman a chance. And they have a woman this time who has the experience, who has the competence and the credibility. And so for once they're saying, well, hey, you know, we've got a woman who has all the attributes and qualities of a man, even more so. Dat <laughs> <wel> <laughs> <A> vrouw die <laughs> zelfs meer kwaliteiten heeft dan een man. Wow. Uh, <laughs> yeah. hoe, hoe, hoe ligt ze trouwens bij de bevolking? Nou, ze ligt vooral bij vrouwen heel goed. Ik heb een vriendin die werkte onder Taylor op het ministerie. Dus die was toen toch echt wel enigszins Taylor uh, zo gezegd. Maar die, ja, die is ook helemaal voor madame of Ellen, hè, zoals ze wordt genoemd. Want vrouwen zien in haar, in de Afrikaanse vrouw is vaak toch de spil van het huishouden. Degene die het geld verdient en die voor de kinderen zorgt. Uh, hè, de mannen, ja, het is een beetje een stereotype wat ik nu zeg. Maar het is, die economie draait wel op vrouwen en dat ziet zij. En ze is rijk genoeg, ze hoeft het niet meer te veranderen. Verdienen. En ze is dus op zich corruptie bestrijden is heel moeilijk. Maar ze is zelf niet corrupt, ja. zegt men. Dus ik bedoel, ze, ze is ook een goed voorbeeld. Ja, en dan uh, zijn er volgende week uh, ja, het is volgende week ja, volgende week ja. zijn er nieuwe verkiezingen in Liberia. En ze gaat op voor een tweede termijn. Dat is even een boost, zeg, met een Nobelprijs uh, op zak. Ja, ja, maar ze wordt natuurlijk ook wel een beetje gezien als een westerse lieveling, hè? Ja. Vergis je niet, hoor. Ze heeft natuurlijk ook een westerse carrière gehad of een, bij de Wereldbank en zo. Maar ze zal daar de eerste ronde niet van winnen. Zijn de prognoses? Er zijn wel een dan, tweede ronde nodig. Maar dan komt er een tweede ronde. En dan is er een oude, uh, de Winston Topman. Die stamt nog af van een van die oude presidenten. toen het land een paradijs was. Hè, met veel Amerikaanse steun. En dan zal ze waarschijnlijk uiteindelijk toch van Topman winnen. Goed, maar dat is het nieuws van de toekomst. Het nieuws van vandaag is dat ze die Nobelprijs heeft gewonnen. Dankjewel, Jacqueline. Ja. Jacqueline Maris was dat van de VPRO. Bureau buitenland. Dan het Nederlandse nieuws. De plaszak. De NS wil hem eens voeren op de Sprinter. Het heeft geleid tot hilarische reacties op Twitter. Afkeurende reacties uit de politiek. En ook de minister van Verkeer vindt het nou niet bepaald het ei van Columbus. En machinisten vinden het idee verschrikkelijk. Jeroen de Jager onderzocht hoe het ding werkt. En ook wat de reizigers ervan vinden. Nou, eerst maar eens even de plaszakken ophalen. Bij de ANWB hebben ze hem. De Travel John voor kinderen, vrouwen en mannen. 6,95. Op de achterkant staat langs een sumire uitleg. Oké, okay. 6,95 voor drie stuks. Dat valt nog mee. Gaan we even uitpakken, want ik heb hem nooit gebruikt. Heeft u hem ooit gebruikt? Lijkt het u wat? Nee, het lijkt me helemaal niks. Want? Ja, als ik naar het toilet wil, wil ik naar een gewone toilet. Ja, u nee, bent manager hier bij de ANWB. U koopt deze dingen. Je rolt hem uit. En dan zit er aan de bovenkant een plastic uh, verharding... die je zowel om je schede kunt zetten waarschijnlijk. ja. ja. Alles waarin je je penis kunt hangen. En wat zit er in de onderkant? Een soort goedje. Het doet mij denken aan een soort kattenbakvulling. Dan ga ik hiermee eens even het perron op, om te kijken hoe de reizigers erover denken. Goedemorgen. Hier ga je het mee doen. Ik heb het gehoord, ja. Wil je hem even vasthouden? <laughs> Ja, het is toch wat, hè? Lijkt het je wat? Nee, dat uh, gaat ook niet werken. Je kunt hem ja. zelfs meerdere malen gebruiken. Ja, dat ruikt ruik niet echt lekker, hè? Hij is afsluitbaar. Want... Nee, nee, voor mij niet. Wat vind je er nou van dat de NS met dit voorstel komt om dat wc-probleem op te lossen? Ja, ik vind het een beetje een rare manier. Doe eens voor hoe het moet. Nee, dank u. Ik vind het ook echt een verschrikkelijke uitvinding. Maar het is handig voor degenen die echt nodig moeten. Oh, god. Dan nee, dat ben ik aan het meest. Alleen bij hele hoge nood, lijkt me. Ja, ja. Ik vind het primitief. En dit is het NS hoofdkantoor. Daar zit persvoorlichting. Die zijn even naar beneden gekomen. Die willen niet op de microfoon reageren. Ze zeggen dat ze het niet relevant vinden om erop te reageren. De plaszak is een ding in een veel groter geheel van maatregelen. En dit is er nu uitgelegd. Dag dames. Jullie horen bij de doelgroep volgens mij. De NS gaat voortaan de plaszak gebruiken. Belachelijk. Maar ik zou er nooit gebruik van maken. Nou, u mag wel even op het lege kamertje van de machinist. <laughs> Ze mogen wel een mat neerleggen, want het zal wel een vieze boel worden daar. Voor druppen, ja. Maar hoe kun je als vrouw in zo'n zakje? Hier, er zit een hulpstuk uh, aan. Oh. Uh. En wat vindt u ervan dat de NS met nee. deze oplossing komt? Belachelijk, ik vind het belachelijk. En binnenkort zijn de plaszakken aan boord te krijgen. Oh, gelukkig heb ik niet zo'n hele grote, want. En overigens is de plaszak trending topic op Twitter en natuurlijk heel veel grappen die erover worden gemaakt. Zal de NS dan ons binnenkort ook verrassen met de poepzak? Behalve zeiken op de NS kunnen we nu ook zeiken bij de NS. Reizigers pisnijdig over de plaszak. Ja, ik, ken, ik heb een, een vriendin die heeft... Uh... Uh, ...darmklachten en uh, die moet af en toe vreselijk nodig plassen. Kan ze het echt niet ophouden, daar moet gewoon een wc voor zijn. Dus ik vind het echt een waardeloze oplossing. Eerlijk gezegd vind ik het wel een hele simpele en goedkope oplossing. Ik bedoel, een toilet is toch geen overbodige luxe. Laten we eerlijk zijn. Tot slot nog maar even de proef op de som. Ik ben nu thuis. En even kijken hoe dat gaat. Nou, ik pas er doorheen, door dat taartje. En... Oh! Oh, ik had hem niet open. Het is toch nou weer van suffigheid. Het advies is dus wel <laughs> die sluiting openmaken. Nou, mij lukt het. Eigenlijk werkt het prima. Maar ja, een vrouw van 85 met heupproblemen. Dat is toch een ander verhaal, lijkt me. Goed. Ik lees op Twitter dat uh, voor treinen met te weinig zitplaatsen... ook een oplossing is gevonden, namelijk de zitzak. Dat soort humor heb je allemaal op Twitter. Maar ook de minister die erover gaat, Schultz van Hagen... had toen ze het bericht hoorden een gevoel dat, denk ik, velen hadden. Nou, ik dacht eerst dat het een grapje was. <laughs> maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon wel serieus. Kijk, de, uh, dit, dit is niet het Rijksbeleid. Hè? Dit is gewoon iets waar de NS zelf over gaat. Net als ze ook zelf mogen bepalen hoeveel verbandtrommels... zij in de trein hebben of andere dingen... Het uh, enige waar wij nationaal uh, uh, aan hechten... is dat er in de sprinters in de toekomst ook gewoon weer toiletten komen. En dat gaat ook gebeuren. Dus dit is niet een alternatief. Maar het is een voorstel wat zij hebben ingebracht om te zeggen... nou, mocht er nu al een noodgeval zijn... dus dat een sprinter vastkomt te zitten in een weiland... Dan hebben we tenminste alvast iets. Kijk, uiteindelijk in alle treinen, reguliere treinen, zitten gewoon toiletten. Sprinters zijn nooit zo ontworpen omdat die hele korte ritjes gingen rijden. Net als metro's en bussen waar ook geen toiletten in zitten. De Kamer heeft daarvan gezegd, nou, vinden we toch een probleem. Dus dat gaat ook gebeuren. En wat zij eigenlijk nu doen is een soort extra service bieden... in de tijd dat het nog niet uh, uh, erin zit. Heeft u de indruk dat het er echt gaat komen, zo'n plaszak? Ja, de jongens, dan moet je aan NS vragen. Zij moeten gewoon zorgen dat hun reiziger zich comfortabel voelt. En als er een keer iets misgaat, dat ze ook iets achter de hand hebben om die reiziger te helpen. Ja, de minister, Melanie Schultz was dat. Maar ze bril stelde die vraag tussendoor. En daarvoor hoorde u de reportage, de reportage van de dag was dat wel, van Jeroen de Jager.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 De politie gaat koffieshops controleren op de verkoop van zware wiet. Het kabinet werd het vandaag over eens dat wiet met een THC-gehalte... van 15 of meer tot de harddrugs moet worden gerekend... en niet meer in koffieshops mag worden verkocht. Volgens minister Opstelte zal de politie af en toe een monster van de wiet nemen... en dat doorsturen naar het Nederlands Forensisch Instituut. De Merkel ondersteunt het Nederlandse voorstel... voor een speciale eurocommissaris voor de stabiliteit van de euro... Merkel zei dat op een persconferentie na een ontmoeting met premier Rutte in Berlijn. Ze noemde een eurocommissaris voor begrotingsdiscipline een interessant idee. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Proef. Ja, ik heb uh, buien in de aanbieding nog steeds. Uh, de activiteit wordt overigens wel iets minder. Betekent dat de kans op onweer sterk afneemt. Uh, maar vannacht blijven er nog wel buien mogelijk... met name in het zuidoosten van het land en in de kustgebieden. Uh, bij opklaringen koelt het af lokaal tot de graad of zes... Bij zee is de graad of 10 als minimum. Dan morgen een beetje wisselend plaatje. Af en toe schijnt de zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind neemt iets af. De temperaturen zijn aan de magere kant. 13 of 14 graden wordt het. En dan valt de wind in de avond weg. En dan koelt het in de nacht naar zondag sterk af. Lokaal tot 4 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe. En dat betekent dat we zondag een tamelijk grijze dag hebben. in de loop van de ochtend gaat het ook nog eens regenen. Komt wel warmere lucht mee, want het wordt makkelijk 15 graden zondag. En maandag zelfs 18 graden. Maar ja, dan is het ook regenachtig met vooral dan ook weer... Veel wind, misschien bij zee wel weer even een stormachtige windkracht. 8. En vanaf dinsdag wordt het dan langzaam kalmer, geleidelijk ook minder nat en dan zien we de zon vaker. ANWB verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits bij elkaar, staat er ruim 250 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knopend Zaandam. De rechterrijstrook is daar dicht, dat veroorzaakt 4 kilometer file. Het is ook de hele middag al druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 8 kilometer. Verderop tussen Reewijk en Woerden, 7 kilometer. Er is daar een aanhanger, een vrachtwagen met aanhanger, geschaard... waardoor de afrit bij Woerden dicht is. Ook op de A12 richting Arnhem tussen Oude Rijn en Driebergen... 10 kilometer file. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, 7 zeven, tussen Zevenbergen... en Knopend Klaverpolder. Komt er een ongeluk op de A16 eerder vanmiddag... Tot slot de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Leuzen Zuid. 16 kilometer. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan. Wij bieden een driejaars deposito met een vaste rente van 3,75 Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Dat is Leaseplan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 Een van de bekendste vrouwenstemmen van de Nederlandse radio is niet meer. Welkom bij Max en Easy Listening. En vanavond de laatste aflevering van Easy met als ondertitel Goede Bekenden. Ella, Marvin Gaye, Tilbrunner, Sinatra, Simply Red, Diana Kroll enzovoort. Allemaal namen die nog één keertje langskomen... en die we in het verleden zo vaak tegenkwamen in Easy Listening. U hoorde Meta de Vries. En een fragment uit een van de laatste programma's die ze presenteerde. Easy Listening op Radio 5. Gisteravond is op 70-jarige leeftijd overleden. De Vries was tot begin jaren 90 te horen op toen nog Radio 3. En daarvoor Hilversum 3. En generaties kennen haar natuurlijk van de uittips op zondagochtend. Direct na het radionieuws. Jan Steeman, afro van Meta de Vries. En altijd nog als uh, de trouwens te horen op Radio 5. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Wat is de betekenis van Meta de Vries? Ja, uh, Meta had natuurlijk een, op de eerste plaats een unieke, unieke, unieke stem... die altijd uh, overal herkenbaar was. En die is natuurlijk door haar ingezet en gebruikt op een hele, hele handige manier... zeer vakkundige manier, uh, zeer betrokken bij muziek en alles wat ze deed. En natuurlijk uh, het programma wat ze dan, je noemde het al gewoon, juist op zondag... wat uh, op Radio 3 stond... Dat waren de prachtige tijden voor de aanvoer, natuurlijk ook met daarna het programma van Willem met, met Willem, Dijk. ja, daarna. Ja, dat waren legendarische tijden waarin de marktaandeel, ik durf het niet uit te spreken, maar 40, 50, 60 procent werd gehaald daar. Ja, dat is gigantisch, hè. Daar kun je maar, niet meer over nadenken tegenwoordig. Maar... Maar, maar die stem, hè, want die stem ja. had, iets, die had iets heel bijzonders. Het was heel rustig, ook diep, maar toch ook weer goed te verstaan. Ze deed het volgens mij betrekkelijk spontaan, zodat ik daar in de gaten hoe het werkte... Maar die stem die had ze gewoon zo. En die gebruikte ze gewoon dankbaar natuurlijk. En ja, een vrouw die goed Nederlands spreekt, weet waarover ze het heeft, En dan nog mooi in die lage regionen. Daar kunnen wij bij de radio goed gebruik van maken natuurlijk. Ja, en daarom heeft ze het ook zo lang volgehouden op de ja. radio. Wanneer bent ja. u elkaar tegengekomen trouwens bij die AVRO? Ik ontmoette haar in uh, 1971. Toen begon ik bij de AVRO. Maar toen was zij al uh, op radio 3. En, maar toen was zij al een jaar of vijf, zes bezig volgens mij. Aanvankelijk nog ergens achter omroepster, ook nog een, uh, op Hilversum 1 en 2. Met de keurige ordentelijke programma-aankondigingen. Maar ze werd al snel, ook in 1866, naar, uh, mocht zij verhuizen naar Radio 3. Met die programma's als juist op zondag. En later met Zet hem op met klein Toringa, Muziek met Meta. Ja, dat, dat is een hele series programma geweest waarin ze honderdduizenden mensen heeft laten kennismaken met, uh, met fantastische muziek. Want dat was een muziekvrouw ook. Ja, want dat, dat was haar, uh, haar, haar passie. Want ze kwam ja, natuurlijk ja, ook, ook ja, uit ja. de muziek, toch? Ja, ja, zij... zij um, zij zong zelf ook uh, in latere jaren bij de Goorse Compagnie, een, een gezelschap van omroepmedewerkers die muziek maakten. En ze draaide natuurlijk ook bijvoorbeeld bij het programma Zet hem op, ook vaak veel Nederlandstalige muziek. Maar haar hart ging toch wel uit natuurlijk naar de soul en de jazz en de funk. En uh, we hebben toen in die tijd ook zoveel discussies met elkaar gehad over, over mooie muziek wat nou goed en slecht was. En zullen we zullen dit plaatje steunen. En van Pointers Sisters tot uh, LG Gero, het had allemaal haar belangstelling. En ja, je kunt je het tegenwoordig niet meer voorstellen. Want... Wat nu geldt als oud plaatmateriaal voor voor menige jonge hebben wij natuurlijk voor het eerst zenuwachterhuis uit een 45 Toerenhoesje gehad. En zou dit wat zijn? Hoe heet het? De. Um, de, de... De Johnson Brothers. Wat de, de, en een luisterde en daar iets moois van maken natuurlijk. Dat, was, dat waren fenomenale tijden. Ja, en zij heeft ook de uh, mensen geïnspireerd. Want later heeft ze natuurlijk ook lesgegeven. Hele ja. generaties, ook presentatoren op Radio 1 trouwens. Hoor, hebben van haar les ge, uh, gekregen en van haar dingen geleerd. Um, wat heeft u van haar geleerd? Wat, wat, wat is het meest bijgebleven ja. ja, ik... Ik kwam als een, als een betrekkelijk onbekende, uh, niet wetende jongeman binnen. Ik had wel veel gevoel voor muziek, maar ze heeft me natuurlijk zoveel ook geleerd. Een beetje hoe je moet bewegen in de Hilversumse <coughs> omroepwereld. Uh, ik heb altijd zeer mooie tips van haar gehad. Uh, bereid je zaken goed voor. Neem de zaken serieus, want zij was niet van uh, praatjes voor de vaak. Uh, ze was wel opgewekt en enthousiast, maar dat dacht ze goed over. Maar toch graag via de muziek. Laat de muziek het woord doen. En zodat je daar wat van weet. Dat je weet waarover je het hebt. En wees er enthousiast over. Dan komt het bericht het beste over. Ja, enthousiast en ook een goed verhaal erbij vertellen. Ja, natuurlijk. Een zinnig verhaal als het even kan. Het mag best een grapje zijn of, of het niet al te serieus te zijn. Maar wel geen onzinverhalen. Niet praten om het praten. Ja, we zullen er missen. Ja, en... ik wel. Ik ook. Dank je wel. Dank je wel. Het gaat niet goed met de Nederlandse turnsters op de wereldkampioenschap in Japan. Het zijn tegenvolgende scores van het team. Verslaggever Edwin Cornelis is in Tokio. Um, Edwin, je bent erbij, maar uh, kan jij analyseren wat er niet goed gaat, wat er allemaal misgaat? Nou, er is het nodige misgegaan op deze kwalificatiewedstrijd op het WK. Wat stapjes buiten de vloer, dat levert de aftrek op en dat zijn dure punten. Een val van de brug, twee vallen van de balk. Ja, er waren dus wel de nodige foutjes te noteren... en dat zijn we de afgelopen tijd niet echt gewend van de Oranjevrouwen. Ja, wat staat er allemaal op het spel, behalve natuurlijk de titels... Ja, het is een heel belangrijke WK, met name met het oog op de Olympische Spelen. De Oranje Dames hebben eigenlijk één grote droom... en dat is om als team naar die Olympische Spelen te gaan. Nou, de kortste weg naar Londen wat dat betreft, was om top 8 te eindigen op dit WK... in de landenwedstrijd. Gezien de fouten die gemaakt zijn in de kwalificatie... zal dat niet gaan lukken. En dan is er nog een uitweg, want de nummers 9 tot en met 16 van dit WK... die mogen dan naar het test-event in Londen... om daar alsnog voor vier tickets voor, uh, voor de Olympische Spelen te gaan, uh, te gaan strijden... Dus dat is waar ze dan eigenlijk op hopen. Maar de vraag is of zelfs dat wel haalbaar is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die missie, die droom... om als team naar de Spelen te gaan, dat die hier mislukt. En waar ligt dat dan aan? Zijn het vlinders in de buik, zenuwen? Ja, nou, dat ga je wel denken inderdaad. Want uh, dat ze goed kunnen turnen, dat hebben ze de afgelopen periode wel laten zien, de oranje vrouwen. Het vorige WK in Rotterdam werden ze zelfs knap negende. Ja, wordt er dan uh, gezegd vanuit Tokio, dat was een ander WK. Wellicht dat de jury hier ook strenger is. Want de score die Oranje hier noteert, ligt aanmerkelijk lager dan de score die ze in, uh, in Rotterdam uh, scoorden. Uh, dus ja, misschien dat dat ermee te maken heeft. Maar je maakt mij niet wijs dat druk geen rol speelt. De dames hebben zelf de druk behoorlijk opgevoerd. Door te zeggen, we gaan de wereld verbazen op dit WK. Nou ja, de wereld zal niet echt voor baas hebben toegekeken, ben ik bang. Nee, dat komt volgens mij hard aan. Want als je een droom hebt, helemaal een Olympische droom... en die spat uiteen, dan zit je meestal steen kapot. Ja, nou, ik moet erbij zeggen, we weten nog niet zeker of die dromen uiteen is gespat. Want morgen is er nog een kwalificatiedag. En pas aan het einde daarvan kunnen we zeggen hoe hoog of hoe laag Oranje is geëindigd. Dus wellicht dat het test-event nog altijd wel een mogelijkheid is. Maar uh, ja, de dames probeerden zich na afloop voornamelijk erg groot te houden. Toch als je naar de bondscoach luisterde, dan was het toch wel een soort van teleurstelling. We hebben een ontzettend goede voorbereiding gehad. En het groot intunen was echt briljant. Uh, dus die meiden waren er hartstikke klaar voor... En uh, ja, volgens hebben we het uh, uh, toch wel wat laten liggen bij de landingsfouten, met name op vloer. We hebben een grote fout meegenomen op brug en we hebben een grote fout meegenomen op balk. Ja, dat is gewoon hartstikke zonde. Goed, dat was Gerben Wiersma, de bondscoach. Wat, wat moet er morgen nog gebeuren? Valt de zaak nog te redden? Uh, ja, maar dan is Oranje wel afhankelijk van andere landen. Er komen nog wat uh, toplanden in actie. Dus misschien dat die ook wel wat fouten gaan maken. Uh, in het voorlopige klassement uh, heeft Oranje natuurlijk nog wel zicht op, uh, op een goede klassering. Maar ze zullen gepasseerd gaan worden door die toplanden. En dan is de vraag wat de eindklassering gaat worden voor uh, de Nederlandse vrouwen. Die zullen de hele dag waarschijnlijk wel in de hal zijn om toe te kijken wat de concurrentie doet. En die hopen dan maar dat het goed afloopt. Misschien is er wel een individueel positief nieuwtje te melden. En dat is het optreden van Celine van Ger de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, die draaide een fatsoenlijke meerkamp. En uh, ja met name op brug deed ze het uh, uitstekend. Wellicht dat zij zich voor de individuele meerkampfinale op dit WK weet te plaatsen. Dat zou dan voor haar in ieder geval een leuke opsteker zijn. Dankjewel Edwin. Edwin Cornelissen was dat vanuit Tokio. Het is een ontdekkingsreis door de vaderlandse geschiedenis. Het kan gewoon thuis aan tafel met de bosatlas van de geschiedenis van Nederland. En aanstaande dinsdag wordt hij ten doop gehouden... door de geschiedkundige prins Willem-Alexander. Jeroen Wielaert bekeek de atlas alvast met Jan Marijnissen. Marijnissen die zich sterk maakte voor de bouw van een nationaal historisch museum. Aan de Brabantse keukentafel kijken we naar de eindeloze Hollandse rivier voor ons. Beschenen door een avondzon. De omslagfoto van de bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Jan Marijnissen, dat museum kwam er niet. Vult dit zware dikke boek die behoefte enigszins? Nou, dat museum komt er wel, alleen we weten nog niet wanneer. Maar dit boek is een fantastisch alternatief, zolang dat museum er nog niet is. Het kost bijna 100 euro, maar het is zijn geld meer dan waard. Het is een schat aan informatie die begint in de hele vroege tijd... toen wij hier nog ijstijden kenden, tot aan nu. Dus die hele periode wordt gedekt... Door middel van kaarten, kaarten, heel veel kaarten. Nou ben ik een kaartenfriek, dus wat dat betreft is dit voor mij een fantastisch boek. Laten we het eens openslaan. Maar dat is misschien ook nog wel aardig. Het is ook Nederland in Europa en de wereld. Dus dat men niet denkt, het is, dat gaat alleen maar over Nederland. Nee, het gaat ook over Europa, heel intensief over de samenwerking in Europa. Het belang van Europa voor Nederland. Nederland in de wereld. Colombia handelsrelaties. Historie. Precies, handelsrelaties. Dus al, waar we ambassades hebben, de gekste dingen. Alle staat hier, de eerste ja, feministische golf. Dit is dit, dit, dit, dit, dit, werkelijk, Ik wist het helemaal niet. Ver, industriearbeidsters die zijn dus echt vooral in Zeeuws-Vlaanderen... Brabant en Twente. Dat is natuurlijk dus textielindustrie. In 1909. Dat is dus niet in de Randstad. Daar komt dat amper voor. Ook niet in Friesland, ook niet in Zuid-Holland. Dat is echt alleen Brabant, Twente. En daar wordt gewerkt door de vrouwen in de industrie. Die waren het feminisme al lang vooruit in 1909. Overigens de dienstboden. Dat staat er ook. De dienstboden is in 1909, vaak afkomstig uit Duitsland trouwens. Dat is heel opmerkelijk. Die zie je natuurlijk bij de herenboeren in Groningen. En die zie je dan in Noord-Holland, Den Haag natuurlijk, de regio Utrecht, Baren... maar ook de kop van Noord-Holland. Dat is schitterend. Het is echt heel mooi om te zien. We bladeren door. Het is een zalig bladeren. De protestbeweging ook in kaart gebracht met allerlei vuisticoontjes... tot en met kaart over de terroristische aanslagen... van buitenlandse groeperingen. En daarbij viel de blik van Jan Marijnissen op Ravenstein. Ja, ik weet het nog precies. Ik bedreef de liefde met mijn vriendin, mijn huidige vrouw. Ik weet nog waar. Dat is niet in kaart gebracht, <laughs> maar wel die aanslag. En het was diep in de nacht. Het was al s'morgens vroeg. 1972, en een knal, werkelijk. Echt, het was dus een hele hevige onweer, zeg maar. Maar dan nog tien keer erger. En ik weet nog dat de tuindeuren trillen. Nou, wij verlieten elkaars armen natuurlijk plotseling. Ik denk, wat is hier aan de hand? Toen de volgende dag bleek het een aanslag te zijn. Vijftien kilometer verderop van de Palestijnen, van de PLO, van Fatah. Eh, op een gaspompstation in Ravenstein, wat er nog steeds is. Eh, voor de pijplijn naar Italië. En dat was dus 72, een knal die ik nooit zal vergeten. Maar die staat ook in het boek. Een boek dat niet oordeelt, geen politieke richting aangeeft... maar gewoon sec uitgaat van de feiten. Dat kun je dan ook heel aardig zien. Over identiteit gesproken, over de ontwikkeling van de Nederlandse geschiedenis. Op de bladzijden 552 en 553 zie je hoe Nederland... verandert in het grondgebruik van het landschap. In 1900 zijn Den Haag... Rotterdam en Amsterdam, nog maar kleine rode stippen... omgeven door groen en het paars van heidegrond. Kijk dan eens naar 2005. Ja, dat is dus honderd jaar later. En als je dan kijkt hoe in die laatste eeuw van die twintig eeuwen... het land veranderd is, van hele, wat je zegt, sporadische kleine rode stipjes... naar in de Randstad bijna één grote rode vlek... Uh, maar ook in Brabant zie je de urbanisatie enorm toenemen. Allemaal ten koste van heidegrond trouwens. Het is echt, als je dit, dit kan je vertellen, maar als je dit ziet... dan denk je echt, waar zijn wij over twee, driehonderd jaar? Je mag toch hopen dat deze trend niet doorgaat? Dat is misschien het enige wat eraan ontbreekt, deze bosatlas. Een toekomstvisie. Ja, maar dat hebben ze zich niet uh, tot doel gesteld. Dan moeten futurologen maar gaan maken of zo. Maar dit is echt, als je inzicht wil hebben in wat achter ons is... en wat wetenschappelijk is onderzocht en vastgelegd... Ja, dan is dit een boek wat eigenlijk in geen enkel huishouden mag ontbreken. Nee. Dus zou eigenlijk van overheid spreken, bij elke uh, nieuw samenlevingsverband uh, als cadeau moeten worden gegeven. Straks na zessen gaan we naar België. Het lijkt er sterk op dat de Dexia-bank nog dit weekend in handen van de Belgische overheid komt. We horen meer van Joris van Poppel vanuit Brussel. We horen nu meer van Helene de Geest over die wel heel erg drukke avondspits. 250 kilometer was het toen net en nu? Er is nog iets bijgekomen, 2,65 inmiddels. Maar we zitten nu wel een beetje op het hoogtepunt van de spits. Waarschijnlijk wordt het nu wel een beetje minder vanaf nu. Alleen op de A12, daar gaat het helemaal niet goed vanmiddag. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug nog 11 kilometer. En zojuist is er ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus, en dat levert 5 kilometer op tussen Nieuwebrug en Gouda. Bij Gouda is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Het kabinet stelt geen onderzoek in naar wie gelekt heeft uit de Rijksministerraad van afgelopen dinsdag. Lekken eruit is strafbaar. Het is aan Curaçao om een onderzoek in te stellen. De gelekte informatie leidde ook tot ophef op Curaçao, want daarin staat dat minister Donner van Koningsrijksrelatie. De relaties, bereid is om in te grijpen op Curaçao... en een onderzoek wil naar de integriteit van enkele ministers... in het kabinet van Curaçao. Joost Vullings is in Den Haag. Joost, um, voordat we de kwestie helemaal even gaan uitleggen... eerst maar even het principe. Waarom wil het kabinet geen onderzoek? Nou, het, het kabinet wil wel een onderzoek naar dat lek... maar zegt, ja, dat kunnen wij gewoon niet, niet instellen. Heel simpel, de Rijksrecherche voert uh, in Nederland... dit soort uh, uh, onderzoeken uit als er gelekt wordt. Maar ja, de Rijksrecherche heeft geen bevoegdheid op Curaçao. En daar zat het lek. Dus kortom, ze kunnen niet eens een onderzoek instellen. We weten zeker dat het lek op Curaçao zat? Ja, dat is heel zeker. Het, zei, het is om te zeggen een, een verslag van de gevolgmachtig minister van Curaçao... aan premier Schotten van Curaçao. En dat is een stuk dat, dat daar gemaakt is en eh, alleen in handen is van de Curaçao overheid. Dus nou, daar zit het lek. Oké, okay. het lek is nog niet helemaal boven, maar wel waar we het ongeveer moeten zoeken. Maar dan gaan we het even hebben over de inhoud van het lek. De uitgelekte notulen. Um, waarom leidt dat allemaal tot zo'n ophef? Nou, eh, omdat, eh, overigens zijn er geen natuurlijk, maar een verslag van die gevolgmachtigde minister. Eh, maar goed, hij citeert uit de ministerraad en daar zit dus de strafbaarheid in. Eh, nou, dat, eh, de, eh, volgens die gevolgmachtigde minister, die schrijft in dat verslag... dat minister Donner dreigt met ingrijpen op Curaçao. Nou, dat ligt daar buitengewoon gevoelig en het gaat om het volgende. Het huidige kabinet dat daar zit van premier Schotten heeft een bijzonder slecht imago. Nou, dat was al eerder reden om de commissie Rozemuld in te stellen. En die commissie concludeerde dat drie ministers van het kabinet waarschijnlijk niet door de screening waren gekomen als die zou zijn uitgevoerd voor de beëniging. Ook er is er nog een, er een ruzie bezig tussen premier Schotten en de directeur van de Centrale Bank en dat gaat er heftig aan toe. En ook de partijfinanciering van de partij van premier M. Schotten deugt niet helemaal. Mm -hmm. Maar goed, Roosmutter zei zelf al, het rapport heet, heet zelf doe het zelf, kortom Curaçao los het zelf op. Nou, dat vindt Donner en het kabinet ook, maar... In een weer uitgelekt concept. Antwoord op dat rapport. Roosmuller, staat wel, als Curaçao moet het eerst zelf oplossen. Zo niet, dan zetten we de gouverneur in. En als die er niet in slaagt, ja, dan gaat Nederland wel ingrijpen. En dat ligt dus zeer gevoelig. En dan zijn we weer bij een mogelijk headlack, het lek. In ieder geval degene die het verslag schreef. De gevolwachtig minister Osepa van Curaçao. Het punt is deze. Curaçao is een autonoom land met een regering en een parlement. Er zijn daar mensen die slim genoeg zijn en capabel genoeg zijn... om het land zelf te besturen. Als je, aan, uh, als je dreigt dat proces te verstoren... dan kom je aan de zelfwaarde, het zelfrespect. En uh, dat kom je aan, aan de ziel van de mens. Dus dan moet je... Um, daar moet je altijd rekening mee houden. Het land is zich aan het emanciperen. En het land moet ook de mogelijkheid krijgen om dat proces te doorlopen. Ja, je kan ook zeggen we lopen op eieren en de verhouding is een tikje gespannen. Nou volgens uh, vicepremier Verhagen niet. Die is uh, uh, juist ook zoals minister Donner uh, vanochtend ook aangegeven heeft. Uh, is die goed waarbij wij ook verwachten dat uh, ook op basis van hetgeen gewisseld is dat er een in een houdelijke discussie ook uh, zal plaatsvinden in de Staten... ook over het rapport Roosemuller... en de bevindingen die daar door de commissie Roosemuller gedaan zijn. Ja, dit is de diplomaat Maxime Verhagen. Want de verhouding is natuurlijk niet optimaal. De politiek in Nederland maakt zich bijzonder veel zorgen om de situatie in Curaçao. Zowel het kabinet als de Tweede Kamer. En interessant, volgende week eh, vrijdag vertrekken de fractievoorzitters naar onder meer Curaçao. En dan staat een ontmoeting eh, met de collega's eh, uit Curaçao op de agenda. Dus dat wordt vast heel gezellig dan. Ja, nou maar hopen dat niemand eruit lekt. Dankjewel, Joost. Joost Vullings was dat. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Hier is Yuri de BBC sprak met een van de drie winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Een verslaggever ging in Jemen praten met activiste Tawakul Karman. Ze zegt dat ze de prijs opdraagt aan iedereen die is gesneuveld tijdens de Arabische Lente. Dan een andere winnaar, de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf. Ook zij kreeg de prijs voor haar inzet voor vrouwenrechten. BBC sprak haar rivaal bij de verkiezingen, Winston Tubman. Hij vindt de prijs onverdiend en onaanvaardbaar, omdat ze een oorlogzoeker is. Dinsdag zijn de presidentsverkiezingen in Liberia. Twitter explodeerde aan het einde van de ochtend... over het nieuws over de plaszak. Die is door de NS geïntroduceerd voor mensen... die hoognodig in een wc-loze trein moeten plassen. Het onderwerp is de hele dag al een trending topic. Tientallen mensen retweeten de grap... dat de NS is genomineerd voor de Nobel Peace Prize. De plasprijs. Ook een leuke van NS miscommunicatie. Vacature: We zoeken een zakkenwasser op oproepbaar. En het genootschap Onze Taal schrijft dat het misschien te vroeg is... om Plaszak al uit te roepen tot woord van het jaar. Het nieuws haalt ook de buitenlandse media, zoals het persbureau AP Dat noemt de P-Bag een bijzondere oplossing... waar Nederlanders en de politiek vol ongeloof op reageren... Ook het persbureau vroeg de NS of de plaszak wel echt is... waarop de NS-woordvoerder voor de zoveelste keer moest zeggen... dat het echt geen 1 april-grap is. Een verhaal waarvan je maag omkeert bij Omroep Flevoland. Een vrouw uit Dronten opende een fles fris, frisdrank toen het volgende gebeurde. Toen uh, nam ik een slok en het was een beetje donker in de keuken. Dus ik nam een slok en toen had ik zoiets van... Er zit iets groots in mijn mond, maar ik wist niet wat. Dus ik denk, nou, misschien met stukjes fruit. Maar ik had zoiets, dat klopt toch niet. Dus ik heb het uitgespuugd in een gootsteen. En, en da daar ja, lag iets wat wel heel erg op een vingerkootje leek. Ik heb hier een foto voor je meegenomen. Dit is hem. Ja, ik haal hem nu eventjes voor de camera's thuis. Kunt u hem ook eventjes bekijken als u zit uh, te kijken naar uh, ons op internet. Oh, het is echt heel vies. Ja, het, het, het, er ligt iets dat lijkt op de top van een vinger met een uh, zwarte nagel eraan. De vrouw die hem in de mond heeft uh, gehad, die heeft de Voedsel- en wareautoriteit ingeschakeld om het te laten onderzoeken. En aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek wordt contact opgenomen met de frisdrankfabrikant. De vrouw is overigens vooralsnog niet ziek geworden van het mogelijke vingerkootje. Een dag na het overlijden van Steve Jobs heeft Nu.nl de hand gelegd op het eerste hoofdstuk van de biografie over de oprichter van Apple. Het boek komt eind deze maand vervroegd uit. In overleg met de uitgever mocht Nu.nl alvast het eerste hoofdstuk publiceren. En daarin staat een stuk over de controle die Steve Jobs wilde hebben. Zijn zoektocht naar perfectie leidde tot zijn dwangneurose... dat Apple de end-to-end -end controle moest hebben over ieder product dat het maakte. Hij kreeg rillingen of erger als hij eraan dacht... dat fantastische Apple-software draaide op beroerde hardware van andere producenten. Een Zwitsers echtpaar claimt dat de jongen... die beweerde vijf jaar lang in een Berlijns bos te hebben gewoond... hun kleinzoon is. Het paar is bereid om DNA af te staan... om aan te tonen dat ze familie zijn van die jongen. Dat schrijft de Duitse krant DZ Berlin. De jongen dook in september op, spreekt alleen maar Engels en weet niet waar hij vandaan komt. Hij beweert dat hij de afgelopen vijf jaar samen met zijn vader in een bos heeft gewoond tot zijn vader overleed. Toen het echtpaar uit Zwitserland een foto van hem zag, nam het meteen contact op met de Duitse politie. De Tijd en de Standaard melden dat de Belgische staat Dexia, de Dexia-bank, nog voor het eind van het weekend wil nationaliseren. Volgens bronnen bij de vakbonden heeft premier Leterme dat gezegd. Zondag komt de raad van bestuur van Dexia bij elkaar om zich te buigen over de ontmanteling. De Tijd brengt maandag zelfs een extra eh, Dexia-editie uit voor slechts één. 1 euro. De adverteren ze op dit moment al mee. Onder de titel, dit weekend wordt het lot van een Belgisch grootste bedrijf beslecht. Ons land dreigt zijn tweede grote bank te verliezen. Maandag 10 oktober extra editie in de winkel. Voor 1 euro te verkrijgen in uw krantenwinkel. Goed Jury, dankjewel. Dat is het uh, op dit moment, het media Wat gaan we zo uh, dadelijk doen na zes uur? Nou, dan gaan we erover verder praten. Over hoe het nu verder gaat met Dexia. gaan we doen met onze correspondent ter plekke in Brussel, Joris van Poppel. We hebben het natuurlijk ook nog over dat andere grote nieuws van vandaag. Namelijk die afwaardering van die Britse banken. Hoe zit dat in Engeland? We praten met Arjan van der Horst, onze correspondent in Londen. Verder hebben we nog iets over een forensisch team, namelijk... Uh, die overal ter plekke kunnen zijn. Spannend nieuws, CSI op de radio. En we hebben het over een bloedbad in Latijns-Amerika. Mexico, Marion van Rooyen Blijf luisteren dus. Tot zo. Zometeen van 7 tot 8, manjaren. Terug naar de basis met de 4 B's. Biefstuk, brood, brie en bearnaise. Of was het nou brie, bearnaise, biefstuk en brood? Nou ja, de 4 B's. Luister naar Manjaren. Zometeen, van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, u gaat voor langere tijd in het buitenland wonen